De man die vorige week vijf mensen doodschoot in de Amerikaanse staat Tennessee, was mogelijk geïnspireerd door jihadteksten. Dat meldt persbureau Reuters. Hij schoot donderdag vier militairen dood op een marinebasis, een vijfde overleed zaterdag aan zijn verwondingen. De schutter zelf werd door de politie gedood. Volgens Reuters was hij geïnspireerd door jihadistische propaganda, maar kan zijn daad niet worden gelinkt aan een terreurgroep zoals Islamitische Staat of Al-Qaeda.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 De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse gaan van start. Rond deze tijd wordt het startschot gelost... en beginnen de eerste lopers aan de 99e editie van de Vierdaagse. Ruim 42.000 mensen hebben zich dit jaar aangemeld. Ze kunnen routes lopen van 30, 40 of 50 kilometer. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en is er kans op wat regen. Het blijft zwoel met minima rond 18 graden. Overdag eerst bewolkt met in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Later wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Short. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhit.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 trying to reach the thing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 Supposed to love me till you die, almost.